In Hogersmilde begin beginnen morgenochtend de voorbereidingen voor het ontmantelen van de zendmast die vrijdag voor een deel instortte. Eerst wordt de toegangsweg naar de mast verstevigd om zwaar transport mogelijk te maken. Daarna moeten grote hijskraan de brokstukken van de mast wegtakelen. Ook wordt met zeecontainers een tunnel naar de toren aangelegd. De recherche kan vanaf woensdag via de tunnel de toren in voor onderzoek. De hele ontmanteling van de zendmast duurt waarschijnlijk nog een maand. In Assen wordt een noodmast neergezet voor de radio-uitzendingen in het noorden.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 Het is de tweede moordaanslag binnen een week in de naaste omgeving van Karzai. Dinsdag werd zijn halfbroer door een lijfwacht gedood. Het weer vanavond en vannacht, vooral in het westen, nog kans op een bui. Morgen eerst in het westen regen, maar later ook in de rest van het land. Temperatuur morgen graad of 19. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Holland Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Test, 1, 2, test, test, test. Hoort u mij? Goedenavond. Goedenavond. Hoort u mij? Hoort u mij ook via de noodzender in Hilversum? Ook via de noodzender in Kerkgaast? Hallo? Hoort u mij ook op de middengolf? Op de oude, oude middengolf? Op de 747 kilohertz? Hoort u mij? Ben ik een... In... Ja? Oké, ja. Het werkt, het doet het. Radio 1 is nog steeds in de lucht. We doen het, we doen het, we zijn er. Straks om tien voor tien gaan wij terug naar de begintijd van de Middengolf. Naar 1929, naar najaar 1929. Toen vond namelijk de beurskracht plaats. En er komen mensen aan het woord straks. Ze zijn nu onderweg naar de studio die die beurskracht nog persoonlijk hebben meegemaakt. Maar eerst para. Piet para. Oftewel Pieter Janssen. Para, ex-skater para, nu ontwerper para, designer para. Hij ontwerpt kleding, hij ontwerpt affiches, flyers, een schoen van Nike, kussens. Para is werkelijk overal, ook in de muziek, hij is ontwerper van muziek. Hij maakt veel gebruik van samples. Para is een sampleartiest, want is het hele leven eigenlijk niet één grote sample. Programmamaker Corinne van de Hoeven trok op met Para. Ze sprak met vader Para, vader Jansen. Ze sprak met vrienden, ze sprak met opdrachtgevers. En uiteraard met Para zelf. En dat resulteerde in de documentaire van vanavond. Wonderkind Piet. Para. Vogels symboliseren voor mij toch een beetje de vrijheid, denk ik. Stiekem, hè. Weigert gewoon de normale gebaande wegen, die verlaat hij al vrij snel altijd. Die peer toch wel zijn karakter vind ik. Ja, we krijgen op de e-mail elke week wel iemand die een tatoeage wil laten zetten van zijn hand of een handgetekend plaatje. Dan schrijft ze ook, het mag niet uit, al is het op een stuk toiletpapier en ja, er wordt bijna omgesmeed. In de kunst wil hij gewoon tot een museumniveau komen. En dat is eigenlijk een, ook een stuk van zijn karakter. Dus hij legt die lat vrij hoog. Daar wil ik, ik terechtkomen. En daar werkt hij dan aan. Ook in Japan waar hij dan is geweest. Het is ook wel leuk om te zien dat ze daar dan in de rij staan. Uh, om een handtekening. Of een klein tekeningetje. Ik vind hem wat dat betreft wel een... Uh, ja, een soort van wonderkind of zo, als je dat zo mag noemen. Of, Dingen die hij oppikt en waar hij zijn passie in ligt, daar, eh, daar wordt hij gewoon goed in. Ik ben Pieter Jansen, 35 jaar oud of jong. Um, en werkend onder de naam Para, of Piet Para zoals sommigen me noemen. En wat is dat werk? Um, van grafisch, grafische illustratie toegepaste kunst. Om het uh, zo maar te zeggen. Je naam is Piet Parra van Paranoïde. Hoe kom je aan die naam? <laughs> ja, dat is... Um, paranoia ben ik niet echt. Maar ik had een keer een vriend van me als dj. Ik woonde net in Amsterdam. Nou, dan wil je ook uit. En Ik was 22 of 21. Hij zei, ja, en nee, ik zet je wel op de lijst. En toen heb ik hem op een dag iets van vijf keer nog gebeld zonder mobiele telefoon, gewoon echt in de winkel waar hij toen werkte. Ja, nee, maar onder welke naam? en Hoe laat moet ik er dan zijn? En, en ze noemden me niet eens Piet, en iedereen noemde me gewoon Piet, afgekort. En denk, keer ontstond dat hier. En um, toen zei hij, hey, je doet wel paranooi hoor, para, Piet, Piet, para, zei hij. <laughs> en dat vond ik een hele grappige naam. En het was ook in de Paradiso, die avond. Ze vond ik wel een toepasselijke naam om te houden. Heb je dat altijd gehad, dat je je heel goed uh, kon uitdrukken via tekenen? Nee, eigenlijk niet. Het is um, later pas begonnen bij me. Ik denk dat ik het uh, vroeger me, me uitdrukte via skateboarden. Dat was mijn ding. En dat was mijn, uh, mijn manier om uh, een apart individu te zijn... In, in, in de dorpen waar ik ben opgegroeid, zeg maar. En waar ben je opgegroeid? Oh, in verschillende dorpen in Noord-Limburg. Het zijn echt uh, hele kleine gehuchten. Zoals, eentje heette er echt Smakt. Daar woonden 130 mensen. Daar heb ik een paar jaar gezeten. Uh, uh, Milsbeek heb ik gewoond. Ottersum. <laughs> hele kleine dorpjes allemaal. En, ja, het normale was daar om bij de voetbalclub te gaan. Of iets anders dergelijks in groepsverband. Maar als skateboarder kon je die dans ontspringen. En dan kon je, er was altijd wel één, of in ieder geval een dorp verder... was er altijd wel iemand die ook skateboardde. En dat was dan meteen je, je vriend. En daar, daar kon je een beetje op een andere manier uiten. Dus ik denk dat ik altijd wel weer de nieuwe jongen in het dorp was. En daar op een gegeven moment gewoon uh, een ding van heb, heb gemaakt voor mezelf. van Oké, okay, dat skateboarden, dat kan ik overal doen. Ik ben Willem Jansen, de vader van Pieter... Ik ben zelf schilder, kunstschilder en beeldhouwer. Pieter is altijd uh, is eigenlijk opgegroeid in de ateliers waar ik werkte. En waar hij ook altijd te vinden was. En hij was daar ook altijd bezig met, met dingen in elkaar prutsen. Houten, houten dingen, timmeren of tekenen, schilderen. En ja, voor hem was het gewoon heel vanzelfsprekend dat hij in die wereld leefde. En, en dat, hij gewoon, dat er altijd schilderijen waren en, dat er gewerkt werd. En tekende die vroeger zelf ook al veel? Ja, Pieter tekende vroeger uh, veel. Er was zeker veel... Uh, strips las hij veel. En bepaalde strips, die tekende hij altijd heel nauwkeurig na. Dat kon hij heel erg goed. Het kopiëren van striptekeningen. Dat kon hij heel goed, ja. Alle aller tofste was dat hij er altijd was. En was elke dag als je uit school kwam, was hij in het werk. Hij kwam niet thuis van werk of... Uh dan op de bank zitten uit te puffen. Hij was altijd bezig. En, en dat was te gek. Dus toen kwam je bijvoorbeeld van school... en dan was hij een enorm beeld aan het kappen van, uh, met een bijltje. En dan mocht je meedoen. Uh... Maar ik ambieerde niet al heel snel van dit wil ik ook. Maar ik denk later dat het, uh, die vrijheid, dat ik, dat ik daar ook naar streef. Weet je, nog steeds. Hij heeft geen baas, hij doet wat hij wil. En ik denk dat dat me altijd heeft aangesproken. En dat merkte hij ook in skateboarden, dat het zo bij mij past. Je hoeft je aan niemand te verantwoorden. Je hoeft geen doelpunten te maken. Je hoeft helemaal niks. Je gaat gewoon skateboarden. Je kan ook de hele dag op een bankje zitten met je skateboard. Maar ja, dat was het meer. Ja. Het was een sientje en dan moest je, net als elke zien, dat is bepaalde kleding, bepaalde broeken. De broek moest zo laag hangen, het moest die kleur blauw en moest een witte schoen hebben. Het kon niet als ze zwart waren. Er was een heel soort gedoe bij natuurlijk. Dat wel, wat later ook weer uh, heel erg mijn uh, esthetische vermogen heeft uh, beïnvloed natuurlijk. Je bent heel goed geworden in het skaten. Ja, het was natuurlijk wel leuk, maar zo'n zo beker, een Nederlands kampioen, dat stelt weinig voor, zeg maar. Waarom zeg je dat nou? Ja, je, het was een hobby en zo werd het ook gezien, en, en terwijl het nu meer een, een baan is. Ik heb een vriend van me, die, dat is zijn baan, die is 25 en die reist... Stad en land af wordt gesponsord door een aantal merken. verdient uh, redelijk veel geld als een topsporter gewoon. Maar dat was toen niet. To in de feestjes waar ik heen ging en de winkel waar ik altijd heen ging... dat was de hip hiphop scene, zeg maar. Het is een vorm van rebelse muziek, waardoor het je als tiener, denk ik, bij je aansluit. Ook de manier waarop ze muziek maakten, zeg maar, het sample gebeuren. En dat vond ik heel interessant. Want tof, want je hoeft zelf niet te spelen, je kan gewoon, weet je. En daar ben ik toen helemaal ingegaan, halverwege de kamers woonden in Nijmegen. En in Amsterdam ging dat door, met mij zo. En um, die groep, uh, jongens, die werkten allemaal in een uh, platenzaak hier... Fatbeats heette dat. speciaal zaak voor die muziekstroming. En die dj'den allemaal en die gingen feestjes geven. En toen mocht ik de flyers maken. Ja, letterlijk, een flyer, gewoon, dat wordt uitgedeeld en op de grond gegooid. En, en mijn eerste flyertjes, die, die ben ik dan ben ik de letters gaan tekenen. Omdat ik toen, hoefde ik, had ik geen regels meer. En van, oh, oké, okay, als ik dit doe, dan kan ik die kant omdraaien en die R kan... Ja, die kan ik kleiner maken, kan de S eronder, dan lees je het alsnog. Dus ik ging eigenlijk meer puzzeltjes maken. Eigenlijk tegenovergestelde van goed communiceren... maar visueel iets heel moois maken, of in ieder geval probeerde ik... dat mensen gaan kijken, langer kijken en het uitpuzzelen wat er staat. In plaats van, oh, ik zie wat er staat en doorfietsen of, of het meteen weggooien. De grootste uitdaging was dat als iemand zo'n flyer oppakte... Als ik het zag ergens in de winkel of met uitgaan, als ze hem dan niet meteen op de grond gooiden, dan had je iets goeds gemaakt. Als ze hem wegstopten, heel vaak stopten mensen hem nog in een tas. En ik spreek nog steeds wel eens mensen die zeggen, nou, ik heb nog een hele koelkast met uh, flyertjes met, uh, bewaard van je. Op een gegeven moment had ik dat door van, wow, wacht, ik kan memorabele dingen maken van totaal afvalproducten eigenlijk, weet je, waar niemand over nadenkt. En nu worden flyers niet meer zoveel gemaakt. Dat is allemaal op Facebook een message. En, uh, beter voor de bomen ook. Maar toen was dat heel tof. Tussen alle rommel, zeg maar één je maken. Maar het zag eruit alsof er een bladzijde uit een kunstboekje... uit de 60 of 70 jaren tussen een stapel flyer was gevallen. Dat viel gewoon op. Ook in kleurgebruik en laagdrempelig ook. Stiekem. Meisjes vonden het tof, jongens vonden het tof, oudere mensen vonden het tof, jongere mensen. Ik sprak niet meteen één groep aan. Of zo. inspireren met beeld op die Nee, het is juist, oh, juist gedicht de, de gedichten. Ik wou een type, typografische oplossingen doen. En dat je ook. Ik dacht aan één gedicht te kiezen van, die ja. ik het leukst vond, maar misschien kom ik er ja. toch weer op terug dat ik er meerdere doe. Dat je een heleboel te lezen hebt. Zeg maar. Op die muur moet heel veel te lezen hebben. Ja, dat weet ik nog niet. Dat... Of heel weinig en heel. heel <laughs> ja, ja, of er moet iets heel treffends bij zitten en, ja. en dan pak ik die of, of gewoon een, een aantal dingen. Maar het wordt vooral een, een letterspel, uh, is het bedoel, Bedoeling. Met wel veel kleuren. Ja, maar ik het horen of je echt op die muur mag uh, En Ik denk dat we gewoon... Uh, Piet moet gewoon echt een waanzinnig mooi ontwerp maken. Want als dat helemaal goed is, dan uh, ja. zijn we natuurlijk al op drie kwart. Ja. En dan is het nog een beetje onderhandelen over de manier waarop we dat kunnen doen. Ja, ja. Maar ik ga er gewoon vanuit dat het lukt. Wie ben jij? Ik ben Ineke Brunt en ik werk bij Eimeren En Eimeren is de eigenaar van de gevels. Zijn woningcorporatie. Okay, dus dat moet echt aangevraagd worden. Zeker. Ja. Mag niet zomaar. En jij bent degene die op de school zelf zit? Ik ben leerkracht op de Theo School en ik heb samen met Amira dit georganiseerd. Ja. En hoe kwamen jullie op de naam van Piet Parren? Nou, het lag eigenlijk best wel voor de hand omdat we, um, we zochten iemand die een soort affiche-achtig ontwerp zou kunnen maken. Dat hadden we heel erg in ons hoofd, omdat die gebouwen uit begin 20e eeuw zijn. Dus we hadden een soort traditionele reclameschildering in ons hoofd. Want het is weliswaar de gevel van een woning, maar het is ook de gevel van een schoolplein. Dus daar maken veel kinderen gebruik van. Dus daar moest het ook aantrekken voor zijn. En het is een belangrijke plek in de stad. Dus je wil ook iemand die misschien wel iets bekender is... en ook voor mensen van buiten Amsterdam of Nederland interessant kan zijn. Jij kent hem dus al? Ik ken zijn werk wel, ja. ja. Het is heel eng om iets te laten zien waar je woont. Ik vind het makkelijker om in het buitenland dingen te doen. Dan is het ver van mijn bed joh. Ja. Dan hoef je het er niet over te hebben in het café. <lacht> dat soort dingen. Nou, ik merk wel als je dit laat zien dat mensen het wel herkennen. Van een keer dat ze in het buitenland in een winkeltje zijn geweest of in een ja. Amsterdams winkel, dan ze ik, hey, dat figuurtje ken ik of die lettertypes. En, maar de naam daarachter, ja, dat wordt dan misschien niet onthouden. Maar Het zijn wel herkenbare stijl, denk ik. Ja. Wat ik net al zei, het is gewoon heel moeilijk om, om alles op te geven en ik ga voor het skateboarden. Het was toen onmogelijk. Dus ik had al vrij snel door dat ik iets erbij moest gaan doen. En logischerwijze, mijn vader was kunstenaar, daar word ik ook. Ik dacht helemaal niet over na dat het, dat het heel moeilijk was om in een academie geaccepteerd te worden. En ik werd dus ook afgewezen. Ik had een paar, paar gekke tekeningetjes bij me. En die mensen hadden zoiets van, ja, um, wat doe je hier? Kom volgend jaar maar terug, weet je? Dus um, via omwegen en nog een jaartje VWO... Um, heb ik um, Hogeschool Nijmegen gedaan. Lerarenopleiding, tekenen. Dat was één jaartje. Eén jaartje moest je didactiek en dat soort dingen richting het leraarvak. Maar dat wilde ik niet. Maar uh, vanaf het tweede jaar kon je een vrije richting doen. En, en daar ging ik voor. En, en ja, dat ben ik gaan doen. Maar ik bleef toch heavy skaten de hele tijd erbij. Dat, dat weet ik nog steeds. Het is eigenlijk pas toen ik in het derde jaar van die hbo... begin derde jaar, mocht je de eerste drie maanden uh, stage lopen. En die stageplek bij ene uh, uh, Cathal McKee... Uh, mijn mentor vanaf toen eigenlijk... Uh, is mijn brein ook een beetje omgeslagen van... oh, wacht even, dit, dit kan ook heel leuk zijn. En dat skateboard ik ben al uh, 22 en uh, er wordt volgens mij niks meer. Want er zit wel een houdbaarheidsdatum op op skateboard mm -hmm. Gewoon puur fysiek, zeg maar. Ik ben Kladen Markeer, ik heb een eigen bureau hier in Amsterdam. Hey, hey, hey. Ik ben creative director. Oh, okay. Wat opmerkelijk is van uh, Para is dat in mijn ervaring af en toe... en dat is één keer in a twee tot vijf jaar komt iemand langs... en je hebt meteen binnen, binnen no time een gevoel van... dit persoon is creatief, is sterk in, in concept denken... is sterk in um, uh, visual, is sterk in, in tekst. En dat had hij ook heel erg snel. Ik zie inmiddels een enorme ontwikkeling van uh, para Piet. Niet alleen in zijn stijl... Nu gaat hij wel uh, naar andere media. Een muur of een video of een beeld dat hij nu creëert. Een sculptje, bijvoorbeeld een tafel, niet alleen op papier. Wat ik nu steeds meer zie, is, is dat die dieren... Ik weet niet hoe je dat, hoe je dat best kan noemen, dat dat de hoofdrol nu speelt. En de tekst ietsjes minder. Ik zie wat van hem is, of een affiche is, of een uh, kaft van een boek... En ik zie ook juist wat niet van hem is, wat nageaamd is. Ja, dus een eigen stijl heeft hij. Heeft hij nu gecreëerd. Dat is niet meer weg te nemen. Okay. En um, nu krijgt hij steeds meer internationale aandacht... omdat het wel een kwalitatief goed stijl is ook. <lacht> Eigenlijk twee hoogachter. Twee hoogachter op de Kinkerstraat. Nou, volgens mij hoor je dat in de achtergrond. De kinderen spelen, Ik word elke dag gewekt door de kinderen. Er is een uh, kleuterschool, is het niet, denk ik. Hè? Lagerschool? school. Nee, ik weet het niet. En die schreeuwen en doen de hele dag. En eigenlijk ben ik daar... Ik woon hier al een jaartje of zeven. Ik ben er heel erg aan gewend. En, uh, een soort rust, rustgevend gevoel. Ik denk dat als ze niet meer zouden schreeuwen, dat ik naar buiten zou kijken wat is er aan de hand is. Dat en, en de papegaaien die hier buiten zitten. Je die die hebt van die groene papegaaien in Amsterdam. Er zijn verschillende verhalen over hoe die hier gekomen zijn. Maar het leukste verhaal, of die nou waar of niet is... is dat ze uit artes zijn ontsnapt. <laughs> maar ze zitten altijd in deze boom hiervoor. Die maken een oorverdovend lawaai wat haast tropisch wordt, zeg maar, zateren. Nou, de meeste uren in mijn dag zijn het, het, het tekenen van mijn, van mijn onderwerpen en, en de lijntekeningen. met pen die ik maak, die zijn heel rap. Dus het kan zijn dat ik een tekening in vijf minuten af heb. Maar dan begint mijn proces met uh, de computer eigenlijk. Een van de leukste processen. Want uh, op een computer kun je heel snel natuurlijk... Oké, okay, dit blauw, dat doe ik rood. Nou, dat ziet er niet uit. Dat doe ik dan zwart. Als je met de hand bezig gaat, kun je het... Verfrommelen en weer opnieuw beginnen. Omdat ik heel veel teken, als, als ik bezig ben, gaat het vrij rap. Vind ik dit een fijn proces. Plus je hebt het digitaal, het weegt niks, letterlijk in computer gewicht. KB's zeg maar. Um, dat is handig om te hebben. Je kan het zo groot en klein maken als je wil. Dus ik zit ook niet uh, vast aan een bepaald formaat. Van als je een tekening maakt op een A4, is dat het. En hier kan ik een zeefdruk maken. Het origineel is op A4 getekend. En ik zou een originele zeefdruk kunnen maken van, van de acht bij zes. Kleuren waar ik nu heel erg in zit, zijn een donkere oranje. Altijd een donker bloedrood. Een heldere luchtblauw. En een soort zachte roze. Dat, dat zijn een beetje de kenmerkende kleuren van mijn palet. Hoe ziet een tekening van jou eruit? Rond. Als je, als je het in één woord zou moeten, het is rond in één lijn getekend. Je ziet meteen wat het is. Het is, het is, een, het is figuratief. Maar het belangrijkste is, is wel de vloeiende lijn en de vele ronde vormen. Zeg maar. Er zit nooit een, een hoek in, eigenlijk. En het gezicht is dat van een dier? Ja, het is een, een vogel. Vogels symboliseren voor mij toch een beetje de vrijheid, denk ik. Stiekem, hè. tekent teken natuurlijk vaak blote figuren, mannelijk en vrouwelijk... En uh, soms zijn het hele humoristische taferelen of rare dingen. Maar ik vond het niet interessant om dat mensen te laten zijn. Want het is zo duidelijk. zo. Oké, okay, ja. Haha, ha, weet je. En, en nu wordt het een beetje... Het wordt abstracter. En ik denk voor de vogel heb gekozen. Omdat je ergens achter in je hoofd gewoon... wil iedereen wel wegvliegen. Snap je? Als een, als een valk of een havik Of die groene papegaaien achter in mijn tuin. En, en ik vind het dan leuk, want dan kun je ook best wel ver gaan... met bepaalde, bijvoorbeeld, soms zijn het wel seksueel getinte tekeningen... zonder dat, dat iemand erover zou kunnen vallen. Want het zijn geen mensen, ja? En er zit dus humor in. Ja, meestal, eigenlijk altijd wel, ja. O, als het niet meteen in... Want we kijken nu naar een plaatje dat het een landschap... Mm -hmm. een beetje geïnspireerd op landschappen die mijn vader vroeger... toen ik een jaar of zes maakte, toen maakte hij veel landschap kleurvlakken in het landschap. Heel simpel, sec getekend. En dan valt een vrouw uit de lucht. En op zich is dat helemaal niet humoristisch. En dit is best wel zielig. Maar dan, dan doe ik in de titel, ik heb dit uh, fiancé genoemd, zeg maar. En verloofd. Ja, verloofd, ja. En dat vind ik dan leuk, om, om een titel aan te geven. En nu kun je alles hierbij gaan verzinnen, van wat gebeurt er? Waar ze op, uh, op een, in een helikopter, en duwt die man eruit... omdat hij eigenlijk niet wil trouwen... Of... Wat is er aan de hand? Want je ziet ook, misschien zit er nog wel een kort onderbeen. Je ziet Het valt net buiten het vlak. Dus ik wil altijd iemand, dat je erover na kan denken, zeg maar. Omdat het al zo duidelijk is, mijn werk. In één opslag zie je het. En dan raakt de kleur je en de, de compositie en wat dan ook. Vind ik het wel leuk als er nog een soort laag in zit. Dan moet ik het dus van de onderliggende humor hebben. Of een onderliggende laag of een titel die aan het denken zit. Ik ben Alexander, Alexander Rommens. Ik ben de zakelijke partner van uh, Piet Parren. Ik zie hier allemaal T-shirts hangen. Ja. Kijken. Ja, Deze is misschien wel grappig. Een appeltje en daaronder een C. Dat is misschien uh, een redelijk inside joke, alhoewel het wel meevalt. Maar dat komt dus van het gebruik van de Mac-computer en kopiëren. Dus appeltje C betekent kopie. Uh, ik denk dat Pieter hier ook wel mee bedoelt dat er eigenlijk niet zoveel meer origineel is, zeg maar. Het is altijd wel een kopie van, van iets anders of zo. Dat iedereen samplet. Uh, Samplen is ook wel een ding waar we allebei uh, veel mee bezig zijn. Gebruik maken van anderen. Ja, of het nou uh, een illustratie is of gewoon iets wat je op tv ziet of... Muziek, want uh, Peter is ook met yes. de muziek bezig. Ik ben ook met de muziek bezig. En we samplen allebei. Dat Lever. komt ook een beetje uit de hiphop waar we allebei mee opgegroeid zijn. Wat heb ik allemaal in mijn zak zitten? Van me van me van mijn skinny jeans. Wat denk je? Ik ben het. Die jongen die lijkt op die foto's in het blad met zijn haar zo. Met zijn sterke boek. Laten we zeggen, van 2000 tot nu is er een heleboel gebeurd, zeg maar. Dat, dat hiphop, uh, daar groeide ik een beetje uit. Uh, interesse in andere muziekdingen. En uh, ja, zoals een grote stad dat met je doet... je komt in contact met meerdere dingen. En, uh... nee, dus dat samplen, om daar even terug te komen... dat vond ik zo interessant, dat toen ik in Amsterdam ging wonen... ik ook een sampler had gekocht. En zelf ook uh, muziek ging maken. Gewoon oude muziek recyclen en beats maken, zo noem je dat als je zo een bepaald muziekstuk maakt. Zonder tekst, maar gewoon het samplen van de oude muziek. En om uh, dat bandje wat ik nu heb, lul, heeft daar wel weer mee te maken. Want ik, ik deed dat al jaren. En uh, die jongen van de jeugd van tegenwoordig, wat een rapgroep is, maar veel jonger dan ik, maar die wel dezelfde dingen tof vonden, die, die vroegen, ze we een keer afspreken? En... Uh... Zullen we wat anders doen dan rap? En ik zei, ja, ik maak ook wel andere dingen. En toen hebben we afgesproken op een avond. een vriend van hem die een studio had. En dat was. En toen ging het los. Omschrijven eens even wat we hier zien. Een kind, laat ik het woord gevangen niet gebruiken, verkleed als, uh, als Amsterdamse huis, als Amsterdamse Jordanees huisje. Uh, zijn hoofd komt uit het bovenraam, zijn armen uit de zijkanten en zijn benen steken eronder uit. Het is, uh, het is een gedichtenfestival in de Theotijse school en het heet Spelen in de Stad. Dus mijn idee van kinderen en spelen in een heel dicht gebied zoals de Jordaan. En zo heb ik het proberen uit te beelden. Zo heel veel kleuren. Ja. Wat, wat hoop je mee te bereiken met dit thema? Nou, kijk, Want je zegt net een beetje negatief, kinderen spelen in de stad, er is weinig nou, ruimte. Kijk, ik ben, ik ben uh, in het platteland opgegroeid, op verschillende plekken zeg maar. En voor mij is het heel uh, abstract om voor te kunnen stellen hoe dat zou zijn als je hier opgroeit. Zeg maar een jaartje of zes, zeven, toen ging ik weet je, de weilanden af lopen in mijn eentje met een stok en een zakmes. Ja, volgens mij is dat in de stad niet. En daarom ben ik ook best wel geïnteresseerd in wat ze dan daarover gaan schrijven. Ja. Vandaar interesseert de stad mij ook heel erg. En Ik ben er naartoe getrokken toen ik een jaartje voor 21 was. Dus daar gaan begrijp ik zo dadelijk naar de stad. Ja, we gaan kijken wat... Uh, volgens mij misschien mag ik al wat gedichtjes lezen en zijn tekeningen gemaakt. En, uh, Waarom zijn de gedichtjes gemaakt? Voor dat muurschildering waar dit eigenlijk allemaal een bruggetje naartoe is. Even kijken, zes jaar, zeven jaar geleden of zes jaar geleden... was mijn allereerste expositietje. Ik ben toen gevraagd door een reclamebureau wat in, in Londen zat. Uh, het heette Chemistry. Die hadden boven, of onder hadden ze een, een galerie en daarboven zat een reclamebureau. Maar een jongen die daar werkte, de art director... had op het internet die, een collectie van flyers van mij gezien... en wat T-shirt ontwerpen. En die zei, zou je daarmee willen exposeren? En ik zei, ja, dat is prima. En toen heb ik vijftig dingen opgehangen. Ik wist helemaal niet wat ik moest doen. En heel goedkoop verkocht. En het was een enorm feest die avond. En alles was uitverkocht, omdat het echt spotgoedkoop was. Ik wist nog helemaal niet hoe dat allemaal werkte. Maar... Dus die man van mijn agentschap, wat Big Active heet... Uh, die had daar, uh, was een persberichtje een uh, paar dagen van tevoren uh, rondgestuurd. Met een plaatje erbij. En dan was hij speciaal een dag eerder gekomen. Wou hij even met me praten. Er kwam een heel kleine man kwam binnen. Echt, ik denk 1,50. meter 50, En een heel lieve, vriendelijke muis. Zo zag hij eruit, echt. En die schudde me de hand en die keek rond en zei hij... Oh, beautiful, zei hij. Hoe lang uh, duurt dit uh, om eens zo'n een werkje van jou te maken? Schilder je dit? Ik zei nee. Ik teken en dan werk ik met de computer uit. En toen lichtten ze zijn ogen op. Toen zei hij, kom, we gaan hiernaast. En uh, We hebben handen geschud. Ik hoefde niet te tekenen. Maar toen zat ik bij zijn agentschap. Wat ik uh, later leerde, een uur later... van het meisje wat bij de galerie werkte... die ziedend jaloers was op me dat dat het beste agentschap was voor illustratoren. En, uh, maar dat wist ik helemaal niet. Ik zei, ja, ah, tuurlijk, leuk. Ik rolde er gewoon letterlijk in. Weet je? En uh, vanaf toen uh, is er wel veel veranderd. Ja, want uh, toen kreeg ik allemaal opdrachten. En de, new guy, de nieuwe jongen die krijgt altijd veel werk. Dus ik heb drie jaar lang achter elkaar kapot gewerkt daaraan. Ja, en en je... zit er nog steeds van. En je verdient er dus goed mee. Toen wel, ja, absoluut. Ja. Die tijden, nou, tijden, het klinkt alsof het jaren geleden is... maar we werd flink wel wat betaald ja, voor die uh, opdrachten. Ja. Maar zet je dat geld dan opzij? Is dat ja. voor later? Nou, dat is voor opzij zet. <laughs> ik, ben, ik kom van niks, dus ik ben ook niet echt gewend... om dan uh, buitensporige uitgavens te doen. Of zo. Dus lekker uit eten met je vriendin? Altijd, dat wel. Ja, <laughs> ja drinken, eten en drinken, daar bezuin, maar dat, dat deed ik nooit al. Ik bedoel, ik denk dat dat... Dat doe ik nog liever dan uh, wat, wat kleding kopen. Uh, dat interesseert me niet zelf, heel veel, maar... Nee, lekker eten, ja, tuurlijk. Dat, oh, ja. Zijn moeder heeft hij eigenlijk nooit meer gezien. Nee, de moeder is, uh, die is er niet. Die is buiten beeld, uh, ja. En waarom? De moeder is al heel vroeg verdwenen, die is eigenlijk weggegaan. En Pieter is op een gegeven moment bij mij gekomen. En wij zijn samen onze weg gegaan. Uh, daar zit een, misschien wel een heel diep drama of dramatiek in. Maar ja, wat, wat moet je daarmee, weet je wel? Maar de creativiteit heeft die ongetwijfeld van jullie beiden. Ja, dat denk ik wel, ja. was, was ook een creatieve Zeker? vrouw. Ja, absoluut, ja, want uh, die... Pieke, zijn moeder, was een creatieve vrouw die muziek maakte, die edelsmit was... en die veelbelovend was ook in die periode. Maar dat is op een gegeven moment gestrand. Uh, dat zij gestrand is, dat heeft te maken met haar broer... die ziek werd en die uh, in een inrichting kwam... en die uiteindelijk zelfmoord heeft gepleegd. En zij is er als het ware gewoon in meegegaan. Ik denk dat ze psychotisch is geworden daarvan. En door dat hele creatieve proces... Misschien had ze wel te veel daarvan, dat het gewoon uh, is opgehouden. Dat het gewoon opgelost is. Kijk, Gerry was gewoon mijn moeder. De ze tweede ik... vrouw van je vader? Ja, precies. En ik vind, dat kan je niet. Ik kan niet zeggen dat ik geen moeder heb gehad. Het, het is gewoon wel vreemd dat er nog iemand is. Snap je? Ja. Die, uh, dat vind ik, dat heb ik altijd wel raar gevonden. Joh. Tot je, to, toen je jaar 15 was, begon je daar wel van: oh nou ja, er is nog iemand. Die dan mijn moeder is. Mijn echte moeder, maar die ken ik niet. En zo. Maar ik, ik heb daar nooit... Ja, nu ben ik daar over een nadenken wel... van hoe dat mij getroffen heeft. en Als heel jong kind dat zij er vandoor is gegaan... en ziek is geworden later. Ja, ik, ik weet niet. Ik, ik probeer het allemaal een plekje te geven. Weet je? En, uh... Maar ik denk niet dat ik het echt gemist heb als kind. Moet ik eerlijk zeggen, omdat mijn vader mij... Uh goed bezig hield in ieder geval met met allemaal leuke dingen om en rond het de huizen waar we hebben gewoond en de plekken en ja gerry was er en haar dochter mijn mijn zusters dus, uh, jet ik heb het als het best wel positief ervaren het is later pas dat je gaat beseffen van uh, oh ja dat is best wel vreemd eigenlijk weet je het, waarom ben ik eigenlijk nooit naar mijn echte moeder toegegaan waarom is zij nooit gekomen en die en die is er ook nog steeds weet je mijn moeder verklaring daarvoor ja, ze is gewoon uh, een. Nou, ziek vind ik een beetje een naar woord, maar ze heeft wat. Uh... ze is aan medicijnen, ze heeft het mentaal. Uh... Zit ze zit niet zo lekker in elkaar, zeg maar. Ik denk dat ze het niet kan. Ik weet het niet. Maar heb jij uh, niet de angst om ook zoiets te krijgen? Dat je denkt, ik ben een zeer getalenteerde jongen, jongeman? <laughs> dat kun je niet van jezelf zeggen. Natuurlijk. Dat zeg ik. Ja, oké. Okay. Ja, uh, misschien. Ik denk dat het er wel in zit, ja, bij mij. Dat uh, er een, een depressieve kant. Maar ik denk niet dat het manisch is. Ik weet nog wat toen ik jonger was. jaar, Dat ik dan wel echt depressief kon worden. Van dat ik wou gaan skateboarden dat het regende. Dat ik daar zo'n punt van maakte voor mezelf. Zo diep ergens van kon balen. En dan, dan was dan alles verdwenen. Het was een verschrikkelijk gevoel. En uh, naar. En, terwijl er eigenlijk niks aan de hand was. En nu, nu maakte ik wat, wat, wat meer mezelf aan het kennen ben, laat ik dat gevoel gewoon niet meer zo toe. Weet je, het heeft gewoon niet zoveel nut. Het is negatief, je schiet er niks mee op. Mensen om je heen worden er ook niet blij van. Als ik die gevoel, dat gevoelige dat zou verliezen, dat zou niet goed zijn, denk ik. Maar soms kan het te veel zijn. Bijvoorbeeld als je in een drukke straat woont, zoals hier. En ja, dan, dan krijg je allemaal die energie binnen van mensen en dan... Dan gooi ik de deur dicht en dan ga ik in het kamertje weer zitten. En dan moet ik even wachten tot het weer uh, kalmeert allemaal. Vier, vijf en zes jaar. Dat, dat is wel heel tof. Oh, het is zoet. Ik zal jullie even voorstellen. want jullie zijn allemaal bezig met het gedichten te schrijven. Weet je wel, voor Spelen in de stad. En uh, dat affiche wat overal hangt. Dat is gemaakt door Piet Parra en die komt vandaag even in de klas kijken. Hoe het hier is en hoe jullie bezig zijn met de gedichten. Kika, ga jij? Kinderen zingen als leeuwen aan het water. Ze krijzen en schreeuwen als mussen als meeuwen. Dan zijn ze dus boos. Ze lopen naar huis en zeggen dag tegen de rivier. Ja, nu zijn ze blij. Dat is fijn. Wow. Yeah! Jij gaat iets maken, hoor ik, ja. voor de muren. Ja. ja, en jij bent voor, want je woont hier in de buurt. Ja, ik kijk er bijna direct op uit. Ja, het is een was ik een beetje bang voor dat de mensen die hier in de buurt zouden wonen, dat die... Dat het misschien niet leuk zouden ja, vinden. Ja, precies. Nee, ik ben helemaal blij. Ik zou zeggen, ja. leef je uit. Ja, en uh, heb er veel plezier aan We het maken, Ja, dat is belangrijk. Ja, dan gaan we een boterham eten. Doei. Ja. Dank je. Ja. doet niet mee met het uh, kunstcircuit in Amsterdam dat is nummer één. dat interesseert hem denk ik ook niet hij um, heeft een vriend, vriendenkring daar is hij happy mee en ze doet zijn werk en hij krijgt veel aandacht vanuit het buitenland en dat is wel voldoende um, dus dat is voor hem um, het allerbelangrijkste dat hij dat, uh, dat hij dat daar goed presteert Amsterdam zal nog wel een keer komen denk ik dat zie je steeds vaker met andere talenten. International beroemd, maar niemand kent uh, mensen hier zelf. Ja. Heb je ook met modeontwerpers, ja. heb je ook met uh, um, grafisch vormgevers, videomakers, ja. um, fotografen. Hier onbekend en daar succesvol. Piet Parra maakt kans op de Amsterdamprijs voor de kunst 2010. Ik kijk en dan op de achterkant. Welkom op de achterkant. Hoe zou je het vinden als hier in Nederland ook een expositie gehouden gaat worden van jouw werk? Want je hebt natuurlijk de prijs gekregen van de stad Amsterdam vorig jaar. Ja, dat is waar. Maar ze hebben het je dus niet gevraagd. Nee, kijk, die prijs bevestigt, zeg maar, van dat je goed bezig bent. En een van de criteria was ook, wat doet deze persoon voor de stad Amsterdam? En wat ze tof vonden, dat ik veel in het buitenland zit, maar wel... Amsterdam betrekken in mijn werk. Bijvoorbeeld de laatste show in Tokio heette de, de Amsterdam Show. Omdat Ik vind het leuk dat ik hier woon. En, en ik vertel het ook altijd aan mensen. En in mijn werk zit er ook altijd wel een soort van... Mensen zien het wel of zo. Hoe zien ze dat dan? In Amerika denken ze altijd van alle naakte vrouwen. Van de, van de wallen natuurlijk, dat soort dingen. En uh, ja, het, het wordt overal altijd bijgeschreven als er iets op internet staat... van Dutch Amsterdam Artist, bla bla bla. Ja, ik, dat vonden zij een, een belangrijk criterium voor mij om, in, om die prijs te, te krijgen. Maar dat, is, dat was niet iets aan verbonden van nou, nu gaan we een... Uh... Nee, ik denk dat het wel leuk is. Een soort van overzicht ding zou tof zijn. Maar nog, nu nog niet. Nee? nee, het is toch te vroeg, joh. Gewoon over, weet ik wel, over tien jaar. En de laatste tien die ik heb gedaan zijn heel leuk en kleine. Van, echt van Japan tot, uh, tot Barcelona in leuke kleine plekken geweest, kleine jonge ge galeries. Mensen, jonge mensen, mensen van mijn leeftijd en nog jonger... die uh, dat wilden ophangen. En dat is een heel ander wereldje dan bijvoorbeeld de museumwereld... of de gevestigde galerieën. Of, uh... Maar ik denk dat mensen van mijn leeftijd die nu galeries beginnen... en geïnteresseerd zijn in mijn werk... en uh, meer de werk van mijn leeftijdgenoten en mijn... Hoe noemen we dat? De tijd waar we nu in zitten. Tijdgeest. Ja, tijdgezette. Dat dat over tien jaar de grote galerieën zijn. Snap je? Dus het slimste voor mij is denk ik om met mensen te werken die mijn werk ook echt tof vinden en begrijpen. Zonder dat het hoeft te verkopen. Want dat is natuurlijk ook zo als je in een museum hangt of wat dan ook. Dat mensen al denken van: Oh, dat is uh, peperduur, dat werk. En oh, die zal al binnen zijn. Maar. In realiteit is mijn werk helemaal niet zo duur. En is het gewoon, uh... Hoe duur? Nou, gemiddeld een zeefdruk van mij die ik in een oplage van tussen de 10 en 20 doe, dat is 250 euro of zo. Ik bedoel, dat is, dat is geen bizarre prijzen of zo. Ja. En de t-shirts bijvoorbeeld. Weet je? Wat bijvoorbeeld uh, 30 jaar geleden absoluut niet als uh, kunstvorm werd gezien, denk ik. Maar nu wel? Nu wel, ja. Nu, wordt, nu is het een onderdeel van de dingen die ik doe. En dat hoort er gewoon net zo hard bij als een schilderij of een zeefdruk of een geprint skateboard of een, uh, ja, of een, een schoen met mijn design erop. Ja. Dat is het leuke van deze tijd, vind ik. Volgend jaar is jouw expositie in San Francisco. Ja. Wat doet dat met jou als je daarvoor gevraagd wordt? Nou, dat is wel een eer, want het is Museum of Modern Art. Maar het grappige is, dat is een beetje de story of my life hier... want daar is een architectuur- en designafdeling. En ze hebben mij één grote, lange muur gegeven waar ik iets op mag doen. blijft een half jaar hangen. Maar het is een instituut. Het is de eerste keer dat een instituut zeg maar, geïnteresseerd is in wat ik doe. En, en uh, waarom zij het interessant vinden is omdat ik... Uh, dit al een jaar of tien doe, zeg maar. En heel veel jongen ontwerpers en illustratoren en misschien ook kunstenaars uh, enigszins beïnvloed heb met mijn simpele manier van werken, kleurgebruik en noem maar op. Maar ja, ik zou niet ergens anders willen wonen. Hè. Ik bedoel, ik kom uit, uit dorpen waar echt 160 man wonen, maar daar word ik nou heel panisch als ik daar doorheen rijd. Uh... Dat zou je niet meer terug willen. Ergens wel, die vrijheid, maar dat, dat kleine en dat, nee, dat iedereen weet wie je bent in zo'n dorp, dat zou ik niet meer aankunnen. Dat iedereen weet wie je bent. Dat is het mooie van de stad. Je kan hier gewoon totaal anoniem rond sjouwen, ja. En ik denk dat ik dat heel erg nodig heb. En dat ik daarom ook hier op deze drukke straat woon. En stiekem zou ik in een boerderijtje met wat honden willen, maar stiekem ook weer niet. In ieder geval nu de hond van je vader. Ja, Inderdaad ja. Ja, een kleine boerderij op de Kinkerstraat. Ja. Ja, ja het is een, een leuk beest. Super lief. Even ja. wachten ja. man. Zometeen. Piet, Para. Het werd gemaakt door Corinne van den Hoeven. Techniek Arno Peters, eindredactie Ottoline Rijks. Nou, ik denk dat ik wel snel een zeefdruk uh, van Parra ga aanschaffen. Want na deze uitzending, en zeker nu die ook op de noodzender... van Tjerk Gaast is uitgezonden en op de Middengolf... schieten natuurlijk die prijzen van Para's als raketten omhoog. En dan zou het natuurlijk best eens kunnen zijn dat Para dan zegt, nou ja, ik heb er genoeg van, ik, ik, ik kap ermee, ik ga iets anders doen. Zoals die ook pas zei, heb ik gelezen. Misschien kap ik wel met dat Rockwell, dat, dat kledingmerk, waar hij designs voor maakt. Omdat het natuurlijk gewoon te succesvol is. En dan, ja, dan is Para natuurlijk een soort moderne kunstenaar, zoals je die veel hebt tegenwoordig, eh, onder jonge kunstenaars, die zich vrij willen kunnen ontwikkelen. En die niet aan één bepaald medium vastzitten. Kunstenaars willen vaak tegenwoordig ongrijpbaar zijn. En bovendien gaat het hem niet alleen om, om, om de kunstenaar als persoon... maar het gaat hem natuurlijk ook om hetgeen hij maakt. Roem doet niet ter zake. Roem alleen doet niet ter zake. En dat is een hele frisse, moderne en verhelderende kunstopvatting... in een wereld die heel vaak gebaseerd is op, op roem, ongeacht of, of je nou iets kan of niet... Het gaat hier vaak toch om roem, roem als doel op zich. Dit is Radio 1, Holland-Doc Radio. We gaan terug naar 1929. De Avro bestond zes jaar. 1929, dat jaar, stortte de beurs en de economie van de Verenigde Staten... van Amerika in elkaar. En dat sleepte de Europese landen mee in zijn val. Laten wij in deze week, waarin de eurocrisis zich uitbreidde, dat Italië, dat Ierland, dat Portugal, al die landen werden door Moody's, een gevreesd internationaal orgaan in kredietwaardigheid, verlaagd. Of orgaan, volgens mij is het gewoon een bedrijf hoor, Moody's. Deze week. Deze week waren koortsachtig werd onderhandeld tussen de Democraten en de Republikeinen in Amerika. Want het plafond van de staatsschuld is bereikt. En er moet toch iets gebeuren. Maar ze kunnen het niet eens worden, want de Democraten willen de belastingen verhogen. En de Republikeinen willen dat absoluut niet. En die voelen de hete adem van de Tea Party in hun nek. En zo kan het land natuurlijk ruziend ten onder gaan. Want... Ja, inmiddels is Amerika door datzelfde Moody's ook verlaagd. De triple-A-status is Amerika kwijt. Dus de status van kredietwaardigheid gaat omlaag. Dus laten wij, kortom, in deze week... waarin donkere wolken zich lijken samen te pakken boven de wereldeconomie... laten wij we eens gaan luisteren naar mensen... die die beurskracht van 1929 nog meegemaakt hebben. Als volwassenen. Ik bedoel niet dat ze op een of andere kinderopvang zaten. Nee, ze waren er gewoon echt bij hun volle verstand. Dat hebben kinderen ook wel natuurlijk. Maar bij hun volwassen volle verstand waren ze er gewoon bij. Hoe kan dat? Nou, die mensen zijn natuurlijk niet echt op weg naar de studio. Zoals ik grapte aan het begin van de uitzending. Nee, die mensen zijn allemaal overleden. Maar ze zijn opgenomen. Ze zijn voor de eeuwigheid vastgelegd in Vara's stoomradio uit de jaren. Zeventig van de vorige E. Wij praten zo gemakkelijk over de crash van 1929. Maar eigenlijk is er een hele reeks van crashes geweest. Het begon al in, in het voorjaar van 29 waren er al mensen die zeiden... dat kan zo niet goed gaan. Die enorme koersstijging die we de laatste tijd gehad hebben... die uh, uh, dat gaat te hard. En toen zijn er ook, uh, in, vooral in Amerika dus, vrij veel mensen uit de markt gestapt. Met het gevolg dat er een groot aanbod van aandelen was. Ik noemde mei al, ja, later in juni nog eens... Uh, ...waardoor er vrij scherpe koersdalingen zijn opgetreden. Pas in september is eigenlijk de bom gebarsten En toen zijn er zo met drie, vier golven uh, uh, de, de bekende grote dalingen geweest... ...waardoor allerlei mensen die met geleend geld uh, effecten gekocht hadden... ...in moeilijkheden kwamen. En uh, dikwijls zo wanhopig waren dat ze een eind aan hun leven maakten... ...of vluchten of dat is de zuivere, beurstechnische kant van de zaak. En in, in de jaren 20 is eigenlijk... Dat is een, een merkwaardig achtergrond van die hele crisis van toen. In de jaren 20 is eigenlijk pas begonnen dat uh, mensen besparingen gingen beleggen. Voor die tijd werd er niet veel gespaard. Er waren wat rijke lui... He, in de 18e en in de 19e eeuw, hier in Nederland ook. Die bouwden grachtenhuizen en dat soort luid. Maar het was maar een handvol mensen. Maar eigenlijk na de Eerste Wereldoorlog... is er toch ook al onder invloed van uh, beter sociale inzichten... onder invloed van, van uh, moderne, progressievere uh, politieke partijen... is er toch een veel grotere spaaractiviteit ontstaan. Mensen die binnen hun inkomen bleven... hoewel je het vaak niet begrijpt hoe het mogelijk was bij de inkomen... van inkomens van toen, hè? Uh, Maar uh, een groot gedeelte van die lui... die eigenlijk voor het eerst aan het sparen uh, sloegen... die wat overhielden... die hadden geen flauw idee hoe je dat nou serieus moest beleggen. Maar die hoorden wel van aandelenkoersen die altijd maar stegen... en die bovendien vaak ook nog hele hoge dividenden uitkeerden. Aan de andere kant is het zo... als je een volkomen speculatief aandeel hebt... en er zijn genoeg gekken die het kopen dan gaat die koers omhoog. Dat is, dat wil ik nou graag eens kwijt... Uh, dat is ook het kwalijke van die zogenaamde tipbrieven... die het buitenland, vooral hier in Nederland, verspreidt. Nou, als er genoeg mensen zijn die op het idee zeggen... ja, nou, nou moet je Ogem kopen, want die, die gaan Linde Tevens overnemen... dat wordt een geweldige business. En als er maar genoeg mensen zijn die verder op geen enkele andere overweging zeggen... nou, dus oog hem kopen, ja, dan gaat die koers natuurlijk verschrikkelijk omhoog. Het is nou niet gebeurd, er is niks aan de hand. Maar ik geef het ook uitsluitend als voorbeeld. Nou, dat is niet uitsluitend een ochtend geweest. Dat, uh, dat is de maand september 29 en oktober 29 geweest. En toen hebben we het meegemaakt dat aan de Unilever, die, die toen heette Margarine-Unie... Die, uh, die zakte van 680 naar 380... Die zakte even in een maand tijd in waarde 3000 gulden. Een aandeel wat toen 6800 gulden was. Dat was 3800 gulden. Ja, je probeerde natuurlijk je relaties te behouden. En dan waren die mensen verplicht om te suppleren. En dan belden wij ze op of we schreven ze aan. En dan hadden de mensen gezegd, ja, op het ogenblik schrikt het me niet. Ja, maar wanneer schrikt het u dan wel? Nou ja, ik krijg binnenkort wel geld vrij. En dan kwam, de, de ene keer kwam de man inderdaad met zijn geld. En uh, nou ja, die, die kon het dan redden. Maar het is ook wel gebeurd dat je, dat je coulantse betrachtte om de relatie te behouden. Eh, en dat de mensen niet met geld over de brug kwamen. Nou ja, en dan, uh, dan moest je verkopen en dan was het uiteindelijk uh, de opbrengst minder dan de debetzalde was. Ja, en dat kon je dan van je winst afschrijven. Hè. En dat was natuurlijk niet zo leuk, hè. Amerika en Duitsland... ...waren de twee grote landen van de uh, jaren dertig... ...die het zwaarste, en dat is heel ingewikkeld... ...maar die het zwaarste van de recessie te lijden hebben gehad. Merkwaardig heeft Engeland veel minder van de grote crisis van de jaren dertig te lijden gehad... ...dan bijvoorbeeld Nederland. En zeker dan Duitsland. Frankrijk heeft zich heel aardig weten te redden. Zwitserland heeft er heel veel last van gehad... Italië is het ook wel meegevallen. Het is dus die grote wereldcrisis die maakt op ons Nederlanders... en vooral op Amerikanen en op Duitsers zo'n ontzettend indruk... omdat wij er zo van te leiden gehad hebben. En wij Nederlanders natuurlijk voornamelijk... door onze koppeling aan die Duitse economie. Maar die, uh, die uh, recessie, die er toen of die crisis, dat is geen recessie... dat is gewoon een zware crisis geweest. Want niemand had er werk en er was ook geen geld. Het was eigenlijk een onzinnige situatie in de jaren dertig om die koersen in Amerika daalde. Had men toen in de gaten wat er aan de hand was? Nee, hier? nee, nee. Er nee. uh, werd hier gedacht. Nou ja, het is echt weer iets typisch voor een beurs, hè? De, de koersen kunnen reizen en ze kunnen dalen. En nou dalen ze en ze dalen flink hard. En het was ook te gek, want die uh, speculatie was te dol geworden. En er werd veel te veel gekocht met geleend geld. Dat was natuurlijk in Amerika een heel belangrijk punt. De specifieke maatregelen hier, uh, nee. Maar in Amerika is het natuurlijk wel het oprichten van die SEC, die, die, die toezichthoudende instantie, met een enorm apparaat van accountants en controleurs en zo. En bovendien hele straffe wetgeving. Um, heeft, uh, is, is, is, heeft belangrijk bijgedragen tot het herstel wat in Amerika eigenlijk al in, in 1933 zich begon af te tekenen. 1934 weer aarzelde. Toen had je de beruchte, de beroemde discussie tussen Keynes die zei, nou eigenlijk op zijn knieën aan Roosevelt gevraagd heeft... Om, om gewoon maar de bankpapierpers aan te zetten. Niet om inflatie te krijgen, maar om een reflatie te krijgen... dat al die leegloop weer nuttig besteed zou kunnen worden. De Nederlandse regering heeft nu ook uh, de maatregelen genomen... analoog in die van Amerika, zoals het bijdrukken van bankpapier? Nee, wij hebben niet. Wij, wij hadden een uitermate conservatieve regering in die tijd. Er was ook veel discussie over. Wij waren vooral bedacht op de gaafheid van onze gulden. Men heeft hier gevolgd het systeem van bezuinigen. Dus de overheidsuitgaven uh, steeds meer verlagen. Want de, de belastingen brachten natuurlijk hoe langer hoe minder op. De inkomstenbelasting was toen een hele grote, uh, groot element. En die bracht steeds minder op, omdat de mensen steeds minder verdienden. En uh, zover als er sprake was van vernootschapsbelasting... We hebben het zelfs bestaan in Nederland om in uh, het midden van de jaren 30 de omzetbelasting in te voeren. Dus een belasting op het verbruik. Maar een belastingverhoging in een tijd van, van, van uh, sterk dalende bestedingen... is natuurlijk niet de manier om die bestedingen aan, aan de gang te krijgen. En het was niet zo dat de bestedingen van exceptioneel hoog naar wat maag, matiger waren. Nee, er werd armoede en honger en gebrek geleden in die jaren. Niet alleen door de werklozen. En, en onze regering heeft dat niet zo gezien. Die, men heeft zelfs nog... nog uh, uh, uh, ik weet niet, een of andere uh, vrij conservatieve politicus... heeft zelfs een idee gepropageerd... om alle werklozen nog een kwartje per week te laten sparen. Daar is ontzettend veel over te doen geweest in die tijd. Maar uh, ja, men heeft echt uh, geprobeerd... Het, het, het monetaire systeem, zoals het altijd geweest was... met de gouden standaard en noem maar op... Om dat allemaal te handhaven, dat het denken radicaal om moest. Wat Amerika dus ook al heel moeilijk deed, dat is hier er niet bij geweest. Hebben veel commissionaires in die tijd het vak uitgestapt? Omdat ze er, geen... ja, er zijn er uh, aardig wat verdwenen toen geleidelijk aan, hoor. Nee, dat... Uh, maar ja... In latere jaren zijn er weer nieuwe bijgekomen, hè. Dus de beurs is niet kapot te krijgen? Wat zegt u? De beurs is niet kapot te krijgen. Nee, waarachter niet. Nee hoor. Nee hoor. En we zullen in opgewektheid, nou ik hoop het volgend jaar, het 100 jaar bestaan, hier van de verenigde voor de 104, hoor. De beurskracht van 1929. U hoorde verhalen van mensen die hem meemaakten. En ze werden opgetekend door Vara's stoomradio in de jaren 70 van de vorige eeuw. God, wat goed was dat, hè? En dat op de middag. Ik ben benieuwd of men over 82 jaar een programma gaat maken... over de beurskracht van 2011. Hé, nee, zeggen sommigen, die komt toch helemaal niet. Nou, dat weet ik niet. Er zijn anderen die er overtuigd van zijn van wel. De, de economie is eigenlijk net het weer. Ik bedoel, Je kunt het proberen te voorspellen, maar de kans dat je erna zit... is toch vrij groot. Hoewel... Het valt met het weer deze dagen eigenlijk toch wel mee. Dat, dat, dat klopt allemaal wel redelijk. Het is gewoon slecht weer. Volgende week, de laatste zomer. Programmamaker Suzanne Borst en haar jongere zus Caroline... die weten hun hele leven al dat hun geadopteerde broer Rogier... lijdt aan de spierziekte Duchenne en dat hij niet oud zal worden. Maar nu... Rogier, de, de levensverwachting van de Duchenne-patiënt ruim heeft overschreden... komt de dood opeens heel dichtbij. Dit zou wel eens de laatste zomer kunnen worden. Dat volgende week en hier zometeen de sport. Alles over de Tour de France. Tot volgende week, luisteraars. Dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag.